De Verenigde Staten sturen robots naar Japan... die kunnen worden ingezet in de kerncentrale van Fukushima. De robots kunnen bijvoorbeeld opname maken in ruimtes... waar de hoeveelheid radioactiviteit zo hoog is... dat mensen er niet meer naar binnen kunnen. Er reizen ook Amerikaanse technici af naar Japan... om de medewerkers van de kerncentrale te leren... hoe ze met de robots moeten omgaan. Ook Frankrijk stuurt deskundigen naar Japan. Daarnaast is president Sarkozy van plan... om morgen een bezoek te brengen aan Tokio. Hij is de eerste buitenland... Nederlandse leider die naar Japan gaat sinds de aardbeving op 11 maart. De situatie bij de kerncentrale in Fukushima blijft ernstig. In het zeewater bij de centrale worden steeds hogere waarden radioactief jodium gevonden, maar volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de volksgezondheid.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 Schoot. Daarna pleegde de dader zelfmoord.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 Het weer wisselend bewolkt, minimaal tussen 7 graden in Zeeland en min 1 in Groningen. Overdag steeds meer bewolking en af en toe regen en het wordt 12 tot 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de AWB. De A73 is in beide richtingen dicht tussen Linnen en Roermond-Oost. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Oela. Goedemorgen, het is woensdag 30 maart. U luistert naar het laatste uur van Nu al wakker Nederland. En komend uur hoort u bij ons... Het SP-Kamerlid Harry van Bommel die terugblikt op het nachtelijke kamerdebat over Libië. Staatssecretaris Henk Bleken live vanuit Vietnam. En we spreken met Ajaxid Kea Molenaar over de bijzondere ledenvergadering ledenverga van vanavond. Ja, maar we beginnen met Hans van Velden van De Geekland... Want aanstaande vrijdag is het precies tien jaar geleden dat in Nederland het eerste homohuwelijk werd gesloten. Jobke Hem, toen nog burgemeester van Amsterdam, trouwde middernacht de eerste homoparen. Voor velen komt daarmee een eind aan een lange strijd. In de studio zit de uh, operationeel directeur van de Gekant, Hans van Velden. Goedemorgen. En goedemorgen. Uh, u bent auteur van het boek Nederland kent geen homohuwelijk. Dat moet u even uitleggen. Nou, we hebben in Nederland gelukkig geen homohuwelijk... net zo goed als we geen jodenhuwelijk of een Turk huwelijk hebben. We hebben één opengesteld huwelijk. En dat is sinds 1 april 2001 opengesteld. Ook voor paren van gelijk geslacht. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ja, Dus u heeft problemen met de term homohuwelijk... alsof dat een andere variatie is? Ja, het zit in een, een hokje en dat is helemaal niet nodig. Er zijn landen waar je een geregistreerd partnerschap hebt. en Dat kan je een homohuwelijk noemen, maar een, een gewoon opengesteld huwelijk... Is voor ook voor homoparen en lesboparen nu geopend. Maar ik hoop dat hij het ons niet kwalijk zult nemen dat we toch het homohuwelijk noemen. Omdat dat natuurlijk toch wel bijzonder is als je kijkt naar de rest van de wereld. Of... Het werd lekker. Ja, ook. Ja, het is ook... goed. Tien jaar geleden, het eerste huwelijk. Nou ja, homo-huwelijk, daar, daar, daar gaan we al. Waar was hij toen? Eh. Uh... In de Stopera de, de in Amsterdam. U was erbij? Ik was erbij. U werd niet zelf getraat? Nee, we waren toen zelf. Uh, ja, wij organiseerden samen met uh, de gemeente Amsterdam en COC het feestje. Wat voor ons uh, de bekroning was voor een lobby waar we 16 jaar lang uh, voor gestreden hebben. Ja, en wat is natuurlijk leuker en mooier dan om in de nacht om precies klok 12 uur slag... die vier paren gelukkig te zien stralen en ze in het huwelijk te laten verbinden. Want u was toen al werkzaam bij de G-krant, Ja, ja. ja. En sinds wanneer bent u werkzaam bij de G-krant? Sinds 1988. En uh, u bent begonnen niet meteen als operationeel directeur, denk ik? Nee, gewoon op de redactie. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, het bedrijf groeit en daar groei je in mee. Nou, en hoe dat precies gegaan is en hoe die lobby ging, uh, waarom u een boek heeft geschreven... en wat u eigenlijk vindt van die gelijke huwelijken, ook in de rest van de wereld... daar gaan we het straks uitgebreid met u over hebben, want u zit hier lekker bij ons de hele ochtend in de studio. Maar we gaan eerst de kranten doornemen. Het is namelijk uh, ochtend. Dat betekent dat u ze weer door de bus heeft gekregen. En we beginnen uh, uh, met de spits. Naast boeven vangen en bonnen schrijven... gaat de politie zich met nog iets heel anders bezighouden. Acteren. Gisteren werd al bekend dat een agent van Haaglanden... tien weken lang zijn bonnenboekje inraalt voor een script. En spits meldt nu ook dat twee agenten van Limburg-Zuid... zich gaan storten op het televisievak. Spitsverslaggever Jon Jonker. Er was gisteren nogal wat op, hè, over een agent die in Den Haag...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 Dat staat vandaag in de Volkskrant. Er wordt flink op de bibliotheken bezuinigd. Dit tot groot verdriet van veel ouderen. Zij moeten straks nog veel verder gaan lopen naar de bieb die nog wel open is. In de Telegraaf een artikel over het koninklijk bezoek aan Vietnam. Verslaggever Pieter klein was erbij. Ze waren hier uh, samen met een handelsdelegatie, een hele grote, van ruim 100 bedrijven... Uh, die hier ook zaken te, in deze opkomende markt Dat is eigenlijk het verhaal.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 weer een overzicht van de kranten. Het is zeven minuten over vijf. En dan hebben we toepasselijke muziek van Ramses Shafi. Die heeft trainend genoeg namelijk een nummer gemaakt over vijf uur. Ramses Shafi en vijf uur op Radio 1 en nu al wakker Nederland. Het is vijf uur. Vijf uur. Het feest is geweest. De zon stijgt in de stad. Ik sta voor het raam en drink nog wat Mijn hart is vol, mijn hoofd zacht Mijn vrienden, dag mijn vrienden Het gaat als het gaat en We moeten het toch maar doen, dag lieve mensen Waar ik bij hoor, ik jullie uit, ga voor. Misschien was ik vanavond wat stil, er is iets dat ik nu wil vertellen wil.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 en laat me Ramse Safi met 5 uur en het is 9 over 5 We hebben een gast in onze studio, nog steeds Hans van Velden Hij is operationeel directeur bij de Gaykrant En heeft jarenlang geknokt om het voor homo's mogelijk te maken om met elkaar te trouwen Tien jaar geleden lukt het, op 1 april trouwden voor het eerst twee mensen van hetzelfde geslacht Nogmaals goedemorgen meneer van Velden Goedemorgen u bent zelf ook homoseksueel. Bent ja. u ook getrouwd? Ik ben getrouwd geweest. Ja, en hoe was ja. dat? Uh, dat was heel prettig. Het was ook heel aangenaam uh, om van die faciliteit, uh, die mogelijkheid gebruik te kunnen maken. En uh, ja, dat is toch uh, het kerstje op de taart van de homo-emancipatie geweest. Ja, want waar bent u toen getrouwd? Uh, in Oorschot. Oké, okay. en daar was het blijkbaar goed mogelijk. Uh, ja, elke gemeente in Nederland kan je trouwen. Alleen uh, in een aantal gemeenten hebben we helaas nog het fenomeen van de weigerambtenaren. Uh, dat zijn mensen die uh, menen op uh, basis van hun religieuze overtuiging geen homoparen te mogen trouwen. En dat wordt nog steeds door deze regering uh, prima gevonden. Ik vind natuurlijk als stichting Vrienden van de Kekkerland erg jammer nog steeds een beetje smet op het opengestelde huwelijk. Ja, want u noemt uh, het homohuwelijk een kerst op de taart van homoemancipatie. Is dit dan een rotplekje plekje op de kers, op de taart? Ja, absoluut. Ik bedoel, eh, ga eens logisch nadenken. Ik bedoel, stel dat het zo zijn dat ambtenaren... Eh, Turkse mensen of Joodse mensen zouden mogen weigeren... op basis van een bepaalde overtuiging. Nou, ik denk dat de Tweede Kamer... Binnen 24 uur daar een motie over zou aannemen. En nu sukkelt de motie die dat eigenlijk wel wil regelen. en waar eigenlijk een Kamermeerderheid voor, voor is. die sukkelt al jaren in de Tweede Kamer. omdat allerlei kleine christelijke partijen toch uh, voet tussen de deur bij coalities hebben. om op die manier het af te kunnen remmen. Ja, want u, u zegt zelf dat er de term homohuwelijk niet gebruikt zou moeten worden. omdat het hetzelfde soort huwelijk is als een uh, hetero heterohuwelijk. Ja. Um, maar dit maakt er toch een onderscheid tussen. Blijkbaar is het toch nog anders. Voor die mensen wel, ja. En dat is ontzettend jammer. Ja. Maar goed, laten we nog even teruggaan naar, naar die tijd... dat u aan het vechten was voor, uh, om het überhaupt mogelijk te maken... Ja. om te kunnen trouwen. Uh, toen het helemaal mogelijk was, bent u toen zelf direct getrouwd? Nee, dat heeft nog vijf jaar geduurd. Dat is nog best lang. Ja, goed, maar je moet eerst juist tegen het lijf lopen om mee te kunnen trouwen. Ja. Want u heeft 16 jaar gelobt gaf u net aan... Om, om het voor elkaar te krijgen. Ja, dus eigenlijk vooral het werk van Henk Krol... De, onze hoofdredacteur en voorzitter van de stichting Vrienden van de Keekrand... die is er eigenlijk al langer mee begonnen. Het is eigenlijk uh, avant-a-lettre voordat de Keekrand uh, überhaupt bestond... Ja. Toen is er een concert geweest tegen een Amerikaanse zangeres die heel erg tegen homo's was. De Miami Nightmare, gepresenteerd door Mies Bouwman, waar alle grote artiesten van Nederland toen op traden. Daar is geld, een klein beetje geld, van overgebleven. Want het meeste geld werden advertenties in de Amerikaanse kranten gekocht. A message to America from Holland. En Henk heeft toen met zakenman Walter Kamp en het toenmalige enige uh, openlijk kamerlid Koos Huizen. De Stichting Vrije Relatierechten in het leven groepen. Met als doel laten we gaan nadenken om te kijken of we die rechtsongelijkheid weg kunnen werken. Ja. Nou, nadien is de gekrant gekomen en kwam in zich dat een politieke lobby. Echt noodzakelijk was, mede dankzij een goede gesprekken met uh, de jurist Jan-Walter Waalbeke. En toen is het balletje gaan rollen. Want hoe belangrijk is de G-Krant geweest voor het homo Huwelijk? Uh, ik denk dat de G-Krant, maar vooral de stichting vrienden van de G-Krant... daar natuurlijk ontzettend belangrijk uh, in zijn geweest. Uh, het medium G-Krant was natuurlijk uh, primair van belang om uh, de eigen achterbanden te kunnen informeren. Maar de stichting en de mensen die achter de stichting stonden, die uh, waren in staat om uh, zowel in juridische richting als in de richting van de Tweede Kamer en de Nederlandse uh, publieke opinie de bevolking te masseren en te overtuigen hoe belangrijk het is dat je naast gelijke plicht ook gelijke rechten moet kunnen hebben als homopaar zijnde. Wat was uw bijdrage daarbij? Uh, mijn bijdrage was toen vooral uh, Henk het mogelijk te maken dat hij zijn werk kon doen. Want uh, ja, als klein bedrijf moet je natuurlijk zorgen dat uh, de winkel draait als de chef er ook <laughs> niet is. En Henk was natuurlijk heel veel, ook als oud voorlichter uh, van de VVD, heel veel op de Binnenhof om te lobbyen. Uh, ook heel erg veel maatschappelijke debatten aangaan. Ja, dat moet wel allemaal georganiseerd worden. En uh, die hele strijd heb ik natuurlijk van heel nabij gevolgd en vaak overleg met Henk. Uh, ook toen hij heel ernstig ziek was en toch wilde dat die strijd doorging. Dus ja, je staat eigenlijk schouder aan schouder om te zorgen dat die uh, openstelling er eindelijk kon komen. En we hebben het steeds over dat tien jaar geleden, dat, dat eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Maar er is één moment daarvoor, namelijk het moment dat het bekend wordt dat het, dat het gaat gebeuren... Hoe heeft u dat toen beleefd? Dus dat, het, dat, dat de wet werd aangenomen en ja, aangepast? Ja, dat was natuurlijk een moment dat uh, bij de reenkrantredactie... taart en champagne werd binnengebracht. Dat was een historisch uh, debat waarbij uh, Job Cohen... toen nog uh, verantwoordelijk minister... de zaken in de Tweede Kamer uh, verdedigde. En die deed dat met zoveel passie en zoveel flair en overtuiging dat uh, ja, op de christelijke partijen na uh, iedereen ook daarmee heeft ingestemd... met een ruime meerderheid de Tweede Kamer en met de Eerste Kamer in het nasleep... de zaak heeft aangenomen. Ja. Nederland kent geen homohuwelijk, dat is het boek wat u heeft geschreven. Daar ja. gaan we het straks met u over hebben, want uh, we vieren klein beetje vandaag ook... het tienjarig bestaan van het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Uh, Hans van Velden blijft bij ons zitten. Het is kort over vijf, vandaag is het woensdag, de dag dat de tijdschriften uitkomen... We hebben ze alvast voor je doorgenomen, hè, Bastiaan? Ja, we beginnen met HP De Tijd. En ik weet niet of het toeval is of niet... maar HP De Tijd komt met een speciale homo-editie. En voor het eerst is er onderzoek gedaan naar lifestyle van homoseksuelen. Wat blijkt, veel clichés kloppen. Ja, lesbiennes drinken twee keer zoveel als de gemiddelde vrouw. En hun favoriete drank is bier. Ze gebruiken geen verzorgingsproducten, behalve gel. Homo's zijn wel van de crèmes, maar de rest van het geld gaat op in de Mac-store. Het CDA zit in de stress, schrijft HP ook. Zaterdag is er weer een partijcongres, maar ze hebben nog steeds geen antwoord op de PVV. HP dompelde zich onder in de partij en woonde een symposium bij. Daar verkocht Jack de Vries het CDA als een goed merk. En in de nieuwe revue deze week een top 15 linkse graaiers. Ze noemen zichzelf links of progressief, maar verdienen ondertussen bakken met geld. En als het kan via de staatsruif, constateert de revue Grijmeter Mark Koster.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 En dat is iets wat hem zelf ook nog enorm verbaast. En dan vooral omdat hij zelf bepaald geen softie is als het om de islam gaat. De moslims moeten nog leren dat een religieuze overtuiging... niet van bovenaf kan worden opgelegd, zegt Klink. Ja, en tot zover de tijdschriften van vandaag. Straks gaan we het hebben onder andere over Libië. We gaan uh, het ook hebben over een spoeddebat met, over Maxime Verhagen... want het gaat inderdaad niet zo goed met CDA. Het CDA zet zelfs ambtenaren in om campagne te kunnen voeren. Ja, en daar is de Tweede Kamer niet blij mee. En ook bij ons in de studio, Hans van Velden, daar gaan we het nog verder mee hebben. Over dat het 20 jaar mogelijk is, of sorry, tien jaar mogelijk is voor homoseksuelen om te trouwen. En dat is iets om te vieren natuurlijk. Dat allemaal straks, uh, mijn eerst muziek. Muziek van Pink Floyd, klassieker. Wish You Were Here, in Nieuw-Wakker Nederland, op Radio 1. So, so you think you tell.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 Floyd is weg en alles wat aan rest is de wind. Wish sure were here. Vanmiddag moet minister Maxime Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie zich verantwoorden voor de Tweede Kamer voor een spoeddebat. Minister Verhagen zou namelijk ambtenaren van zijn eigen ministerie hebben ingezet voor de CDA-campagne. Een politieke doodzonde. Polnieuws ontdekt het en heeft het bewijs nu ook aan een aantal Kamerleden laten zien. Bijvoorbeeld Tweede Kamerlid van de Partij voor de Arbeid, Pierre Heijnen. Meneer Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. En wat stond er in de stukken? Nou ja, daaruit bleek dat er opdrachten verstrekt zijn binnen het ministerie van ELI... Eh, om eh, informatie te verschaffen voor werkbezoeken van minister Verhagen... die in het teken stonden, zo staat dat ook letterlijk, in het kader van de CDA-verkiezingscampagne. Dat, dat is het ministerie ja, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, hè? Ja, ja dat bedoel ik. Ja. En, uh, en, maar dus, hij heeft dus eigenlijk ambtenaren aan het werk gezet om, om toespraken te schrijven... Ja, die ja, hij gebruikte... dat zelf heeft gedaan, of onder zijn verantwoordelijkheid, dat doet dan niet zoveel toe. Maar klaarblijkelijk eh, vond één iemand in dat ministerie dat in ieder geval niet conform, eh, zoals het hoort, namelijk geen inzet van ambtenaren voor partijpolitieke activiteiten. Dus die heeft dat als een klokkenluider naar buiten gebracht. Ja, en dat is dan bij Ponius terechtgekomen. Ja. Er is wel een beetje een stormpje over ontstaan. Um, nu hebben jullie die stukken mogen inzien van de Tweede Kamer. Stond er nog iets in waar jullie geschokt door raakten? Nou, nee. Dat niet. Uh, maar het is wel serieus genoeg om het aan de orde te stellen. Want we hebben in Nederland de goede regel... dat een minister, een minister, een, minister, een politiek assistent heeft... om de zaken te doen uh, in relatie tot zijn politieke partij. En alle, alle andere ambtenaren werken voor de overheid, voor de regering. En die werken niet voor uh, partijen waar die ministers uit afkomstig zijn. Minister, ik wil toch ik als... eigenlijk morgen, vandaag die regel opnieuw bevestigd zien. En ik wil dat Verhagen uh, dus uh, aangeeft dat het niet helemaal uh, uh, goed is gegaan. Ja, ja, dus dat vragen een beetje door het stof gaat is echt sorry, uh, dit was ja, misschien oh, net... Uh... Ik, ik, zo zwaar hoeft het ook niet. Maar hij schrijft aan ons dat de minister altijd minister is. Ook op uh, partijbijeenkomsten. En dat in die hoedanigheid hij ondersteund mag worden door ambtenaren. En dat vind ik niet conform de regels. En ik roep het kabinet dus morgen op om die regels opnieuw uh, her te bevestigen... Eh, omdat je alles op een glijdende schaal terechtkomt. Op het laatste moment eh, kun je dan al je ambtenaren inzetten... om partijpolitieke propaganda te gaan bedrijven. En dat is echt niet de bedoeling. Nou, zoals je net omschreef, was die hulp die die ambtenaren hebben geleverd... een beetje indirect. Het was heel ver weg uh, een, een, een bijdrage leveren aan zo'n speech. Ze hebben niet letterlijk het verhaal zitten schrijven, toch? Nou ja, uh, dat blijft een beetje onduidelijk. Uh, ik heb dat uh, de indruk dat bouwstenen daarvoor echt door ambtenaren zijn aangeleverd. Op verzoek ook van weer hogere ambtenaren in de buurt uh, van de minister. Uh, de keuze die de minister heeft gemaakt om in de maand februari... de Food Valley, uh, Venlo uh, uh, Port, de Greenport, al die provincies te bezoeken. En dat altijd te koppelen ook met een partijpolitieke campagneactiviteit. Dat is al ongelukkig. En nog ongelukkiger is dat die in die combinatie ambtenaren aan het werk heeft gezet. En stel dat het kabinet vandaag, of Maxime Vraag vandaag zegt... van wij gaan gewoon verder zoals we op dit moment bezig zijn. Wat dan? Wat zijn de consequenties wat u betreft? We zijn een heel fundamenteel debat met de regering moeten hebben over de grenzen van inzetbaarheid van ambtenaren voor partijpolitieke doeleinden. Op dit moment geldt de uh, richtlijnen voor de overheidscommunicatie en die roept juist op uh, ministers om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen hun functioneren als minister en als partijpoliticus. En die regel geldt, die vigeert, dat is het uitgangspunt. En ik wil dat het kabinet die regel herbevestigt en voortaan weer afneemt. En als ze dat niet doen? Nou ja, dan hebben we een pittige discussie. En dan ben ik ook benieuwd naar de opvattingen van andere partijen. Want ik kan me niet voorstellen dat er één partij in de Kamer is die het echt anders zou willen. Maar dit is toch een hele ernstige zaak? Want u doet erover alsof het, nou ja, u vindt het vervelend, maar veel, veel schilderijker nou, dan ja, dat. Ernstig, kijk, het is een beetje een grijs gebied. Want de secretaresse maakt de afspraken. De chauffeur brengt je naar de bijeenkomsten. Uh, de voorlichting neemt het op in het programma van de minister. Uh, en er is ook niks mis mee als hij wat feitelijke informatie vraagt over het gebied... of naar de mensen naar wie die toe gaat. Dat kun je niet helemaal uh, knippen, zwart-wit. Maar de houding die de minister nu in zijn brief inneemt... namelijk, ik ben altijd minister waar ik ook spreek... ook al is het voor partijgenoten. En dan heb ik het recht op ondersteuning. Die gaat bij te ver. Dus wat u zegt is, als Verhagen voet bij stuk houdt... dus bij zijn brief blijft... dan krijgen we nog een pittige, fundamentele discussie met het kabinet. Zeker. Zeker, als hij deze brief als uitgangspunt neemt en geen beperkingen wil aanvaarden in de inzet van ambtenaren voor partijpolitieke activiteiten, heeft hij een groot probleem. Okay, dus hij moet de brief terug gaan nemen? Hij zal die uh, zo moeten vertalen dat er inderdaad beperkingen zijn aan de inzet van de ambtenaren. Het kan niet zo zijn dat alle ambtenaren gevraagd kan worden om voor partijpolitieke activiteiten de minister te ondersteunen. Dat kan niet. Nee, helder. En dus vandaag een spoeddebat in de Tweede Kamer. En ook u zult het Maxime Verhagen ongetwijfeld moeilijk gaan maken. Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid, dank u wel. Komende vrijdag is het precies tien jaar geleden dat in Nederland voor het eerst homo's in het huwelijksbootje stapte. Hans van Velde is operationeel directeur bij de Geekland en streed de jaren daarvoor om dit mogelijk te maken. En deze ochtend zit hebben bij ons. Goedemorgen nogmaals meneer Van Velde. En goedemorgen nogmaals. U heeft het boek geschreven, Nederland kent geen homohuwelijk. Ja. Waar gaat het eigenlijk over? Uh, het is eigenlijk een feitelijke verslaglegging van die strijd van 16 jaar. Die destijds begon in een uh, achtertuin uh, van jurist Jan Wolter waar en Krol als uh, goede vriend toen bij hem uh, op de koffie kwam. En Jan Wolter zei van. Ik heb nou zoiets geks in de wetboeken ontdekt. Blijkt dat het helemaal niet uh, nodig is uh, dat je als man, als vrouw, of als man, als man of vrouw vrouw moet trouwen. Want het staat niet als zodanig in de wet gedefinieerd. Nou, dat is eigenlijk het startschot geweest van die hele 16 jaar lang durende strijd en lobby om dat huwelijk uiteindelijk open te stellen. En dat is. Uh, Ah, uh, natuurlijk wereldgeschiedenis, want Nederland was het eerste land uh, ter wereld ja. waar dat mogelijk werd. En toen het eenmaal uh, was geopend in Nederland... toen kwam uit het buitenland uh, een heleboel uh, vragen en behoeften aan informatie van... hoe hebben jullie dat in Nederland in vredesnaam voor elkaar gekregen? En... Ja, want wat je dan vaker hoort is dat het inderdaad in meer wetten staat... dat een huwelijk niet per se tussen een man en een vrouw hoeft te wezen. Ja. Uh, maar toch is het blijkbaar in al die landen niet mogelijk voor bijvoorbeeld twee mannen... Uh, om te trouwen. Hoe kan dat dan? Dat, dat uh, gebeurt omdat dan vervolgens allerlei belanghebbenden naar de rechter stappen en de rechter uh, in een groot aantal landen zegt van... het staat er wel niet, maar het moet worden uitgelegd als... en dan is vervolgens de wetgever aanzet. Dan moet de wetgever de wetten zodanig gaan inrichten... dat het echt expliciet ook zodanig staat... dat er geen dubbele uitleg meer mogelijk is. En dat is dus waar in Nederland 16 jaar over gedaan is, blijkbaar? Ja. Um, maar ook in Amerika kan ik me herinneren dat daar ongeveer een vergelijkbare uh, situatie was. Dat er wetten bestonden uh, uh, waarin ook niet expliciet gezegd wordt dat het een man en een vrouw moet zijn. Um, nou is Nederland natuurlijk van oudsher vrij progressief in dat soort dingen geweest. In Amerika gaat dit waarschijnlijk veel langer duren dan het hier ooit geduurd heeft. Nou ja, Amerika is een heel gecompliceerd verhaal. Omdat de Verenigde Staten op dat vlak een enorme lappendeken zijn uh, van 1, 52 staten. Van heel progressieve staten, in het, met name in het Noordwesten... tot heel conservatieve in de Midwest. En die mogen allemaal elke staat helemaal zelf bepalen... hoe ze het willen regelen met trouwlustige homo's en lesbiennes. De ene staat kondigt een absoluut verbod aan op die trouwrechten. Andere staten die staan het huwelijk toe. Het probleem is dat je dan in Amerika een hele moeilijke situatie krijgt. Namelijk dat de federale wetgeving die huwelijk niet erkent. Dus alles wat je op landelijk niveau zou willen regelen... wordt niet erkend. Maar per, maar, staat. per staat weer wel. Dus dat is een enorm juridisch gevecht. En je kan je voorstellen dat de adv advocaten in Amerika... daar uh, likkenbaardend omheen lopen. En al jarenlang uh, het ene proces naar het andere voeren. Want ja... Het is bijna een continu iets, alleen zie je dat de publieke opinie in de VS... nu heel duidelijk aan het schuiven is aan aanvaarding van die trouwrechten voor homo- en lesboparen. En dat zou waarschijnlijk internationaal voor uh, de homo's zien een groot verschil maken als Amerika het toestaat? Uh, ja en nee. Kijk, uh, vergeet niet dat natuurlijk inmiddels twaalf uh, andere landen uh, al het huwelijk hebben opengesteld voor homoparen. Van Argentinië tot IJsland en van Nepal tot Portugal. Dus wat dat betreft is er wereldwijd al een heleboel gaande. Maar zou je het dan niet een mooi gebaar vinden? Want Amerika wordt toch een beetje gezien als de leider van de vrije wereld? Tuurlijk. Maar ja, wat ik net zei, het is die lappenteken. Er ja. zijn momenteel al zes staten in Amerika waar je kan trouwen. Ja. Nederland heeft er 16 jaar over gedaan. Heeft u het idee dat dat uh, soepel is verlopen? Uh, het is natuurlijk uh, met hoorden en stoten gebeurd. Uh, het meest belangrijke wat je mensen moest uitleggen is... Uh, kijk, bij het huwelijk gaan wij heel veel mensen emoties spelen. Je hoorde ook heel vaak de link naar het kerkelijk huwelijk. Uh, ja, Uit die hoek kwam natuurlijk de meeste oppositie. Maar we hebben steeds opnieuw aan mensen uitgelegd... Jongens, het gaat puur om een administratief recht en plicht... dat twee mensen die elkaar lief hebben... en uh, voor elkaar willen zorgen... dat die optimaal die derde werking ook uh, kunnen gebruiken. En dat heet nou eenmaal het burgerlijk huwelijk. Ja, maar als je dat zo omschrijft... dan is het een vrij zakelijke afhandeling. En dat is natuurlijk niet waar u die jaren voor gevocht heeft. Nee, maar dat was wel de essentie. En je moest vechten tegen de emotie een, die eromheen zat. Dat was een beetje de smoes eigenlijk. Nee, kijk, je dus, moet niet vergeten... het was uh, 16 jaar of 26 jaar geleden... Uh, waren er heel duidelijk verschillen. Je kon als je als homopaar samen was en je partner kwam te overlijden... kon je van de ene dag op de andere dag op straat worden gegooid door de huurbaas. De Nederlandse overheid die spon garen bij de enorme pot aan successierechten... die er uh, door de overblijvende partner moest worden betaald. In het ziekenhuis werd je soms gewoon geweigerd als je partner daar doodziek lag. Dus het was echt geen, geen leuk iets om dat te regelen... Uh, het was echt voor veel gevallen noodzaak dat het huwelijk werd opengesteld. Denk ook maar eens aan lesbische stellen die een kind hebben. Dat ja. kind moet ook goed juridisch kunnen worden ondergebracht. En dan hebben we het over een eeuw geleden. Vervolgens kwam ja. die lobby. Hoe het afgelopen tien jaar is gegaan, dat horen we straks weer van u. Want u blijft gezellig bij ons in de studio zitten. Hans van Velden van de Gaykrant. Uh, inmiddels is het bijna twee over half zes. En dat betekent dat we gaan naar... Het Nieuwsminuutje. Um, Actualiteitendirectrice Ingeloe Stol zit inmiddels bij ons in de studio. Ingeloe, vertel. De Nederlandse porno-koningin Kim Holland vindt dat er een televisietalentjacht moet komen waarin op zoek wordt gegaan naar nieuw Nederlands porno-talent. Ik denk dat Nederland daar best rijp voor is, zei ze zojuist hier op Radio 1. Holland wil een relatief nette televisieeditie en een interneteditie die nog veel verder gaat. In Bahrein is ook iedereen al wakker en daar is de prominente webblogger Mahmoud al-Youssef gearresteerd. De koning van Bahrein ligt al maanden onder vuur en probeert met harde ingrepen zijn volk onder de duim te houden. Eerder meldde al-Youssef al dat een van zijn supporters was bedreigd door de politie. En tot slot iets heel anders, want Leontien Borsato is vanaf 2 april overal te zien als een van de bekende gezichten in de 2x2-campagne. Die campagne moet ervoor zorgen dat Nederlanders weer massaal groenten en fruit gaan eten. Maar hier op Radio 1 deed ze zojuist een opvallende bekentenis. Eerlijk gezegd was ik vroeger een ontzettende groenteeter. Heel erg slecht zelfs. Mijn moeder heeft mij tot mijn twaalfde moeten voeren. En tot zover, Leontien. Tot zover. Het nieuwsminuutje. Ja, tot zover, Leontien. En, en zo, tot zover ook het nieuwsminuutje. We schrokken inderdaad een beetje van die bekentenis van haar. Maar we gaan allemaal heel braaf twee ons groenten per dag en twee stuks fruit eten. Het is vandaag een spannend dag voor Ajax, want vanavond is er, het erop of eronder voor Ajax-voorzitter Uri Coronel. De kritiek op het Ajax-bestuur is wel de afgelopen week flink aan, vooral dankzij Johan Cruijff. En komende avond mogen de leden tijdens de ledenraadsvergadering hun mening uiten. Keer Molenaar is een van die leden. Onze sportdirecteur sprak hem eerder en vroeg hem alvast naar zijn mening. Uh, ik, sta, uh, ik zit allereerst in de ledenraad en morgenavond komen we bij elkaar. En wat mijn, uh, ja, wat mijn standpunt betreft, dat is vrij helder. Ik zit in de ledenraad uh, op voorspraak van Johan Kruijf. En uh, ik sta volledig achter datgene wat Johan uh, aan plannen binnen dat platform heeft ontwikkeld. Met Dennis Bergkamp en Wim Jonk en Peter Boeven en uh, Dick Schoenhaker. En ja, daar, daar ga ik voor. Daar sta ik helemaal achter. En wat kan Cruijff veranderen dat de directie niet weet te bewerkstelligen? Uh, nou ja, dat, ik denk dat dat vrij makkelijk is die uh, tot nog toe heeft de directie er niet in geslaagd... en niet de huidige directie, maar ook de directies daarvoor niet... om Ajax weer de topclub te laten worden die dat het geweest is. En ik denk dat dat voor een groot deel voortkomt uit een, uh, ja, een, een... ik wil niet zeggen een slechte, want dat is het zeker niet... maar laat ik dan zeggen een gebrekkige opleiding, een gebrekkige jeugdopleiding... waardoor er onvoldoende, laat ik zeggen, voor, voor, voor Ajax... Uh, voldoende getalenteerde spelers door, doorstromen. En ik denk dat dat met het plan dat Johan nu heeft uh, gepresenteerd, samen met Wim Jonk en Dennis Bergkamp en Ruben Jonkind, mm -hmm. dat dat plan wel voorziet in een uh, versnelde doorstroming van uh, talenten, niet met een zeven, maar zoals Dennis Bergkamp zei, met een negen en een 9,5. Ja, u heeft eerder gezegd, dat het u, uur is aangebroken. Er moet dus veel veranderen bij de jeugdopleiding, zegt u. Maar wat moet er volgens u nog meer veranderen? Nou, ik denk dat dat de eerste stap moet zijn. Daar moeten we beginnen. En vervolgens moeten we weer vanuit uh, de techniek... Hè, dan praten we echt over het plan. Moeten we Ajax weer aan het voetballen zien te krijgen. Zoals dat Ajax betaamt, laat ik het dan maar zo uitdrukken. Mm -hmm. Dat wil zeggen, prachtig mooi aanvallend voetbal. Gedragen door, uh, door technisch goed onderlegde spelers uit je eigen opleiding. Laat ik het u gewoon eens vragen. Heeft u nog vertrouwen in het bestuur van Ajax? Nou, als het bestuur dat doet, dan uh, wat, wat, wat Johan voorstaat, heb ik vertrouwen in het bestuur. Maar op het moment dat ze dat weigeren, ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Dus Johan Kruijff staat wat u betreft wel een beetje boven het bestuur? Ja, een groot stuk. De kranten gisteren voorzitter Uri Curenel voor vuurproef. Wat denkt u? Gaat hij die, vu die vuurproef ook overleven? Nou, dat, dat, nogmaals, dat is uh, afhankelijk van, uh, het kan natuurlijk misschien dat er een compromis uit voortvloeit, dat, dat hoop ik van harte, hè, want dan, dan vloeit er geen bloed. Maar het kan zijn dat, dat het bestuur zich, uh, ja, als targ opstelt en niet bereid is om het plan onverkort over te nemen, ja, dan... Uh, dan, wordt het, lastig. dan ja. wordt het lastig. Dan moeten we maar kijken wat er gebeurt morgen. U kent de betrokkenen en de club langer dan vandaag. Wat gaat er gebeuren? Wat verwacht u? Krijgt hij steun van de ledenraad? Nou, dat is al te bezien. Dat weet ik niet. Dat, uh, in hoeverre dat morgen op de spits gedreven wordt, weet ik ook niet. Dus het is voor mij ook afwachten. Misschien dat er wel een compromis uitrolt. Er wordt nu van alles en nog wat gepoogd om te kijken of er nog uh, achter de coulis, of er uh, partijen bij elkaar kunnen worden gebracht. ...dat dit niet allemaal uh, zo uh, op de spits wordt gedreven morgen. Nou, ik hoop dat dat alsnog lukt. Maar als dat niet lukt, ja, dan moeten we het gewoon aanwachten morgen. moeten we het zien. Het zijn spannende dagen, maar zijn dat dan plezierig spannende dagen ook voor u? Uh, nou, ik vind ze niet uh, prettig, nee. Want, uh, het is uh, nogal veel telefoneren met Jan en Alleman. En het is nogal veel media... Uh, nou bent u de eerste met wie ik spreek. Uh -huh. Dus dat valt nog wel mee. Maar uh, ik heb het meeste afgehouden. Of bijna alles. En uh, ja. Dus het is, uh, ja, het vereist nogal wat, wat aandacht en energie. Ja, die, en e is, uh, die energie. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de druk rond Ajax altijd zo hoog ligt. En zeker als het om bestuurlijke zaken gaat. Want ja, er verandert constant wat daar natuurlijk. Ja, dat klopt. Ajax is, uh, Ajax is hot. Dat is altijd al zo geweest. En uh, dat is vooral sinds Johan Cruijff daar gevoetbald heeft. Want Johan, dat moeten we even niet vergeten... ...die heeft die club natuurlijk groot gemaakt. En die heeft daar de grondslag voor gelegd. En die wil die club daar weer naartoe brengen. Nou ja, dat, dat uh, gaat gepaard met enige weerstand. Moeten we vaststellen inmiddels. En we moeten kijken of we die weerstand kunnen wegnemen. Ja. Wat, wat zou het voor uw relatie met Ajax betekenen... ...als Cruijff morgen zegt... Ik breek met de club, dit werkt niet op deze manier. Ja, dan, dan, dan, dan kap ik er ook mee. U staat achter kruif en naast hem ja. eigenlijk ook. Ja, ik sta wat dat betreft volledig achter hem en naast hem en voor hem. En uh, dat klopt. Onverkort. U hoorde Keeën Molenaar in gesprek met een van onze redacteuren over de toekomst van het Ajax-bestuur. Straks in Jool Wakker Nederland gaan we het hebben over uh, alles wat in Libië gebeurt. Zowel het debat in de Tweede Kamer van gisteravond. Uh, als de artikel 100-brief die, als het goed is, vandaag toch echt gaat komen. Maar eerst muziek: Yes, No, Maybe, Desert Kid. So many things I wanna do. And aim for the stars and land on the moon. If I time Als kid? Yes, no, maybe. Het is uh, uh, 41 over 5. U luistert naar Radio 1-0 wakker, Nederland. Nederland doet pas net mee aan de strijd in Libië, maar het blijkt nu al een mijneveld te zijn. Gisteren werd er in de Tweede Kamer tot diep in de nacht vergaderd over de positie van Hans Hille. Is het nou wel of niet zijn schuld dat de Nederlandse linkshelikopter buitgemaakt werd door Gaddafi? En dan is er ook nog de kwestie van de artikel 100 brief. Eigenlijk zou het kabinet afgelopen weekend al laten weten wat de Nederlandse bijdrage wordt aan de strijd in Libië. Maar de brief komt waarschijnlijk pas vandaag binnen. SP Tweede Kamer met Harry van Bommel, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een lange nacht achter de rug. Tevreden over het resultaat? Uh, ja toch wel, um, alhoewel ik liever had gezien dat het kabinet iets ruiterlijker had erkend ook... dat uh, de evacuatie zo niet had mogen worden uitgevoerd. Uh, tegelijkertijd heeft het kabinet heeft wel erkend dat er procedures zijn die verbeterd moeten worden. En Dan gaat het bijvoorbeeld over het krijgen van inlichtingen om, um, uh, om je besluit uh, op te uh, op grondvesten. Uh, de, ja, dat die inlichtingenprocedure die was onvolkomen. Um, er is bij de inlichtingendienst om neerlichtingen gevraagd. Die zijn niet verkregen. En toch heeft men vervolgens die evacuatie doorgezet. Met uh, de, ja, de jammerlijke mislukking als afloop. Grote fouten? Ja, dat zijn grote fouten. Er zijn mensenlevens geriskeerd. Um, uh, mensenlevens zijn in gevaar geweest van militairen. Terwijl de persoon die geëvacueerd werd, de regering heeft dat erkend, uh, die verkeerde niet in levensgevaar. En ja... Dat leidt bij de SP-fractie tot de conclusie dat deze evacuatie zo niet had moeten worden uitgevoerd. Nee, maar die conclusie was niet hard genoeg om een motie van wantrouwen in te dienen. Nee, dat klopt. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het kabinet wel zegt dat ze procedures gaat verbeteren. Uh, er is ook wel uh, excuus gemaakt, ook aan het adres van de militairen. Uh, de, de informatievoorziening aan de Kamer was onvolkomen. Dus op veel punten heeft uh, minister Helle van Defensie wel... Uh, ...ja, is hij wel door het stof gegaan. En ja, dan, dan heb je op zich wel een basis om voor te gaan. Maar Hille wordt ook verweten dat hij niet goed genoeg communiceert... ...met zijn eigen, uh, uh, ja, eigen ministerie in feite. Uh, dat hij onvolledig is tegen de Kamer. Dat zijn hele attitude als minister een beetje uh, gammel is. Ja, dat klopt. We hebben dat natuurlijk eerder gezien bij het uh, debat... ...naar aanleiding van de wantoestanden bij Defensie. Daarover was hij niet geïnformeerd door zijn hoogste ambtenaar... Hij heeft de Kamer op grond daarvan uh, onjuist geïnformeerd. Uh, dat heeft er bij de SP-fractie toen ook geleid dat wij een motie van afkeuring hebben ingediend. Uh, wij, wij hadden dus al problemen met deze minister. Ik stel vast dat we met uh, de motie die gisteravond is ingediend... Uh, een motie waarin we zeggen dat de evacuatie niet zo had uh, mogen gebeuren... ...een motie die gesteund is niet alleen door SP, maar ook door de Partij voor de Arbeid, D66, GroenLinks um, en de Partij voor de Dieren... ...dat uh, ja, dat toch eigenlijk ook neerkomt op afkeuring van het gevoerde beleid. Hoeveel kan deze minister maken bij de SP? Nou, deze minister heeft een serieus geloofwaardigheidsprobleem. Um, en dat is lastig voor iemand die gaat over de krijgsmacht. En... Uh, ook nog naar de Kamer wil komen met besluiten om bijvoorbeeld de missie in uh, Kunduz, Afghanistan, uh, door te zetten. Uh, het besluit, uh, zoals u al aankondigde, uh, wat vandaag uh, vermoedelijk bij de Kamer komt... om uh, uh, ook mee te werken aan de no-fly-zone, dus de inzet van gevechtsvliegtuigen boven Libië. Dat zijn allemaal uh, besluiten waarbij er ook een veiligheidsrisico moet worden afgebogen. En ja, wanneer het kabinet zegt we hebben de verkeerde afweging gemaakt... Ja, dan hebben wij eigenlijk geen garantie dat dat in de toekomst uh, niet weer gebeurt. Dus wij gaan uitermate scherp op deze minister letten. Maar kan hij zich nog fouten permitteren? Nee. Uh, minister Hiller kan zich geen enkele uh, serieuze fout meer permitteren. Uh, ik ben er ook van overtuigd dat, uh, een, ja, dat er dan een Kamermeerderheid zal zijn... die zegt van uh, wij kunnen zo niet verder met deze minister van Defensie. Um, uh, de limiet is echt bereikt... Uh, wij zaten al eerder aan die grens, maar ik merk ook bij andere fracties dat uh, het geduld met deze minister op is. Okay. Later vandaag komt dan die artikel 100 brief. Daarin zal het kabinet waarschijnlijk gaan voorstellen um, dat de militaire acties ook boven Libië... dus dat de gevechtsvliegtuigen ook boven Libië mogen vliegen en uh, tot acties mogen overgaan. SP en PVV lijken de enige partijen die tegen zijn, klopt dat? Uh, dat is de stand van zaken zo, zoals het nu lijkt... Uh, maar er is in de Kamer meer kritiek, want er zijn ook weer partijen die zeggen... ...we vinden dat die F-16's daar te weinig mogen doen. Hè, de VVD zegt bijvoorbeeld, uh, we willen dat die F-16's ook uh, kunnen bombarderen. Dus volop betrokken raken bij een oorlog. Wat vindt u daarvan? Uh, ja, ik ben daar geen voorstander van, omdat ik denk dat we dan partij worden in een burgeroorlog... Uh, ...waarbij we uh, juist geen partij moeten kiezen maar moeten aandringen op een stakend vuren. Als je mee gaat vechten, dan kun je niet tegelijkertijd geloofwaardig bepleiten dat er een stakend vuren moet komen. Terwijl er uiteindelijk in Libië een politieke oplossing nodig is. Um, een oplossing um, die gebaseerd is op, uh, op een wapenstilstand. En ja, die zal er niet komen als uh, Nederland of andere coalitiedeelnemers uh, gaan meevechten. Wordt Libië een tweede Afghanistan voor Nederland? Het ziet er naar uit een tweede Irak. Waarom? Omdat de internationale troepen daar partij kiezen en het conflict in feite verlengen. En wat verwacht u dat er in de brief gaat staan die later vandaag binnenkomt bij de Tweede Kamer? Nou, daar zal iets in staan over het mandaat. De vraag of men mee kan gaan bombarderen met andere landen. De mate waarin de NAVO leiding wil geven aan deze operatie. En ja, wellicht ook iets over het politieke doel dat men uiteindelijk wil halen. En hoe gaat u daarop reageren? Uh, nou ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de inhoud. Maar in de vn resolutie staat bijvoorbeeld... dat het primaire doel moet zijn het beschermen van de bevolking. Ja, uh, grootschalige bombardementen horen daar natuurlijk niet bij. En wanneer uh, de resolutie um, en het besluit van de NAVO... straks zo uitgelegd worden dat er wel grootschalig gebombardeerd uh, mag worden... Dan, dan zullen wij wijzen op de inconsistentie. Dat je niet aan de ene kant kunt zeggen... wij gaan de bevolking beschermen... en aan de andere kant tegelijkertijd... Uh, uh, ja, een mandaat vraagt om daar grootschalig geweld in te zetten. Kortom, Libië blijft een beetje hoofd een hoofdpijndossier. dossier. Uh, dat, uh, dat is het en dat zal het voorlopig blijven, vrees ik. Ja, en dan krijgt het helemaal een uh, overeenkomst met Irak. Want daar uh, uh, zijn de internationale troepen ook nog steeds actief. Nederland ook in beperkte mate. Maar uh, ja, het geweld uh, is daar ook nog steeds uh, aan de orde van de dag. Goed, later vandaag krijgt u waarschijnlijk die brief van het kabinet, die artikel 100 brief. Dank u wel, Harry van Bommel van de SP. Graag gedaan. Het is het elf, twaalf minuten ongeveer voor zes. Dat betekent nog twaalf uur hier wakker in Nederland en daarna eh, om 7 uur op de tv. Maar voorlopig nog hier en we gaan het hebben over groenten en fruit. Bastian, eet jij nog wel genoeg groenten en fruit? Ja, ik denk ik wel, maar de rest van de Nederlanders niet. We horen het al jaren, maar blijkbaar gebeurt er weinig mee. Uh, en dat moet veranderen. Iedereen moet twee ons groenten en twee stuks fruit per dag eten. Twee keer twee. Knop het in je oren. Ja, Vandaag gaat er een heuse campagne van start. Ik doe mee met twee keer twee. Om iedereen van het belang van groenten en fruit te gaan doordringen. En dan vooral kinderen, want die moeten echt vaker aan het groen voor. Uh, er zijn twee ambassadrices. De ene is Angela Groothuizen, Maar die andere, dat is een van de bekendste moeders van Nederland, Leontien Borsato. En die hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Leontien. Hey, goedemorgen. Hallo. Staat het fruitontbijt al klaar?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 Ja, door drukte en door dat kinderen niet lusten, uh, uh, komen we er gewoon eigenlijk niet aan toe. En dat daar moet gewoon verandering in uh, in, uh, in komen. Jij wordt een van de gezichten van de campagne. Ik doe mee met twee keer twee. Wat gaat die campagne precies inhouden?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 En dat is eigenlijk wat de campagne wil gaan doen. Gewoon tips geven. En, en uh, eh, zodat ouders weten hoe ze het op een leuke manier en een lekkere manier kunnen klaarmaken. Ja. En dat is gewoon belangrijk voor, uh, ja, voor onze gezondheid. Ik doe mee twee keer twee. Leontien Borsato, in ieder geval, dank je wel. En bij ons in de stuur zit nog steeds Hans van Velde, operationeel directeur bij de G-krant. Een aanstaande vrijdag is het namelijk tien jaar geleden dat in Nederland voor het eerst Homostellen mogelijk uh, de mogelijkheid kregen om in het Hoevloxbootje te stappen. Meneer van Velde, groot feest! Ja, er gebeurt van alles aanstaande vrijdag. In het hele land zijn allerlei activiteiten... om daar toch op de juiste manier even bij stil te staan. Uh, ja, de meeste dingen gebeuren natuurlijk in Amsterdam... want daar was het tien jaar geleden ook uh, bijna een Oscar-uitreiking die nacht. Zoveel pers uit de hele wereld als dat er was. Nou, dat wordt natuurlijk een beetje dunnetjes overgedaan. Burgemeester Ewart van der Laan van Amsterdam... zal aanstaande vrijdag met een speciale ceremonie... een man en een vrouw op haar, uh, huwen... Uh, S'avonds is er een hele grote bijeenkomst in de Westergasfabriek waar uh, ambassadeurs van alle landen waar het huwelijk is opengesteld en waar de discussie speelt aanwezig zullen zijn. En waar onder andere Henk Krol uh, een discussie zal openen van hmm. hoe nu verder hiermee. In dezelfde Westergasfabriek uh, is een gay bride beurs uh, het komend weekend. Kijk, Dat is ook heel erg leuk. Dat is uh, voor mijn trouwlustigen. Die zich willen oriënteren op uh, de stoelen, de banken, de taart en uh, de ceremoniemeester. Verder is er in Best de Thuisavond de Geekkrant opvoeding van een muziekstuk. En is er in Amsterdam ook nog een keer een opening van een tentoonstelling. Kortom, 1 april ja. het is, het wordt dit jaar niet de dag van de grapjes... maar we dit jaar gewoon echt van de viering... Het wordt van, gevierd, volop. tienjarig ja, ja. bestaan van het uh, huwelijk voor gelijke geslachten. Want homohuwelijk mochten we niet meer zeggen. Kunt u nog één keer uitleggen waarom dat niet mag? Ja, omdat we in Nederland ook geen Turken huwelijk hebben. We hebben geen Joden huwelijk, geen blauw Ogen huwelijk. Er is één burgerlijk huwelijk en dat is voor iedereen opengesteld. En daarom zeggen we gewoon, er is gewoon geen homohuwelijk in Nederland... Kunnen we al spreken van een succes? Want slechts 1 op de 5 homokoppelstraat, terwijl 4 op de 5 heterokoppelstraat. Dus eigenlijk kunnen we zeggen van nou ja, dat homohuwelijk is niet echt heel succesvol gebleken. Ja, maar de inzet is ook nooit geweest dat het een succes moest worden. Het ging erom dat je dezelfde rechten moet hebben. Het gaat erom dat als je met z'n tweeën bent, dat je ervoor kan kiezen: ik wil trouwen, ik wil een partnerschap, ik wil gewoon naar de notaris of we doen het gewoon lekker uh, op onze manier. Het gaat, erom, het gaat niet om aantallen, het is geen scorebord. Het gaat erom dat mensen die een relatie willen regelen met elkaar... bijvoorbeeld lesbiennes die uh, kinderen hebben die opgevoed worden... vandaar dat er ook meer vrouwen trouwen dan mannen. En mensen die bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een partner die ernstig ziek is... of die voor een belangrijke aankoop staat met huis samen of een zaak samen dat je wel de mogelijkheid hebt om dat op een nette fatsoenlijke manier te kunnen regelen... zoals iedere Nederlander dat kan. Ja, het homo huwelijk zoals we het niet mogen noemen, bestaat nou wereldwijd tien jaar. Allereerst was het dus in, in Amsterdam. Um, inmiddels zijn er nog veertien landen waar het mogelijk is. Maakt u dat een beetje trots? Want u bent toch een van de pioniers. Ja, natuurlijk zijn we daar trots op. We zeggen ook: uh, het is het mooiste exportproduct wat Nederland in immateriële sfeer uh, te bieden heeft. Ja, vindt u dat? Ja, dat vinden wij wel. Ik bedoel, daar zijn we trots op. We hebben ook in samenwerking met de overheid uh, een boekje uh, kunnen maken in de vier wereldtalen. Uh, waar ook Grief om gevraagd wordt, waarin wordt uitgelegd hoe dat in Nederland uh, tot stand is gekomen. En ja, dat gaat via alle ambassades naar allerlei beweging Ter wereld waar die strijd nu leeft. Maar heeft u ook het gevoel dat u zelf.? Want in Nederland was u toch wel belangrijk bij de totstandkoming van het Homo-huwelijk. Um, denkt u dat u ook wereldwijd een belangrijke rol heeft gespeeld? Ja, ik denk vooral wij als stichting. Kijk, uh, de Stichting Vrienden van de krant uh, is natuurlijk een ja, ideaal, ideële organisatie die uh, in brede zin de homo-emancipatie wil bevorderen. Ja, en wat kan je beter doen door ervoor in te zetten dat die relatierechten helemaal overal ter wereld voor iedereen hetzelfde is. Hoe gaat het op dit moment de homo-emancipatie in Nederland? Uh, het, ja, we zeggen altijd het zijn golfbewegingen. Je maakt enorme stappen vooruit en dan op een gegeven moment ja, zijn er signalen in de maatschappij waardoor je weer een klein stapje terug gaat zetten. Maar dat levert weer zoveel positieve reacties op van jongens we gaan de schouders erop zetten dat het weer vanzelf een sprong omhoog zal gaan maken. Daar ben ik van overtuigd. En waar zitten we nu in die golf? Ik denk dat we nu op een opslagpunt zitten. Er is met name op het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren best wel veel terugslag gekomen. Omdat er een aantal scholieren met een andere achtergrond op de scholen verscheen die met homoseksualiteit niet veel op hadden. Nou, als reactie daarop zijn er allerlei fantastische projecten van de grond gekomen. Gay straight alliances dus op school, dat zie je ieder jaar een aantal groeien. Uh, solidariteitacties. Wat is dat, is dat ja. de volgende slag die gemaakt moet worden? Uh, ik denk dat het een inhaalslag is. Ik denk dat uh, homo-emancipatie iets is wat je toch steeds opnieuw aan mensen uit moet leggen. Kijk, uh, weerbaarheid krijg je van je ouders meestal niet mee als je als jonge homo of jonge lesbo in je tienerjaren komt. Je moet het wiel steeds opnieuw eigenlijk uitvinden... en ontdekken van wie je bent en waar je bent. Want kijk, ik zeg altijd zo, iemand uit een, een Turks gezin... die krijgt Turkse ouders weerbaarheid mee. Maar een jongen die uh, zelf merkt, ik val op jongens die heeft eerst iets in zichzelf iets uitgenokken... voordat hij het bij zijn ouders durfde te vertellen. Dus die weerbaarheid meegeven die moet je steeds opnieuw uitvinden. Het is een strijd die u al uh, 16 jaar, of nee, 26 jaar voert. Ja. En sinds 10 jaar bent u daar dus uh, in ieder geval succesvol in qua huwelijk. In ieder geval dank u wel dat u hier was. Um, um, u heeft uh, mooi werk geleverd, denk ik. Bedankt. <laughs> Onze zendtijd zit er bijna op, nog anderhalf minuut. Dat betekent dat over ruim een uur onze collega's van Omroep WNL op tv beginnen met ochtendspits. En als het goed is hangt Alex de Vries, de presentator daarvan aan de lijn. Goedemorgen Alex. Ja, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Nou, we gaan het hebben over de bijscholing van ambtenaren. Hè? De, de uitjes op de hei, vaak een dag. Die blijken vaak toch erg nutteloos. Honderden miljoenen euro's die worden weggegooid alleen omdat de CAO dat voorschrijft. En er moeten blijven van mijn lijfhuizen komen voor ouderen die worden mishandeld door hun mantelzorgers. Dat is een groter maatschappelijke probleem dan we denken. En we gaan het hebben over de fanatieke ouders aan de zijlijn van het sportveld. Positief coach, die moet daar verandering in brengen. En dat gaan we bespreken natuurlijk met onze vaste commentator op de woensdag, Arjan Boekestein. En dan hebben we het vast ook over Libië en het debat gisteravond. Uiteraard gaan we eens even terugkijken op uh, hoe Hille en uh, Rosendaal onze twee ministers, het er vooraf, vanaf hebben gebracht. Ja, tuurlijk. Heel goed, dankjewel Alex de Vries. Wij gaan natuurlijk allemaal kijken um, vanaf iets over 7 op Nederland 1. En op WNL is er vandaag ook nog op half 7 op Radio 1 zoals elke werkdag met avondspits. En natuurlijk, het is woensdag, dat betekent iets voor half 9 op Nederland 2. Joost Eerstmans met uitgesproken WNL. En wij breiden ondanks een eind aan. Het is namelijk bijna 6 uur, dat betekent dat u straks op Radio 1 het Radio 1 journaal hoort. Um, in de hele dag natuurlijk al het nieuws van alle kanten. Uh, volgende week zijn wij weer terug om twee uur met nog steeds wakker Nederland en vanaf vier uur ochtend ochtends zijn wij er weer met nieuw wakker Nederland. We wensen u een hele fijne dag en heel graag tot volgende week. Voor wakker Nederland Omroep WNL.